Kwast snoer nou, bijvoorbeeld? Ja, nou, we hebben vanuit hebben we een, een, een eigen folder uh, gemaakt van... Hé, uh, laat je niet verrassen, uh, gericht speciaal op de oplaadapparatuur. En daar geven we ook aan van, ja, hé, uh, koop zoveel mogelijk het originele product terug... Uh,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 als de rood van je hoofd is vervelend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 Yes, jullie ook uh, onwijs bedankt. Oké, okay, helemaal goed. Dan gaan we verder naar het volgende. Want zometeen in Goedemorgen Zandvoort... praat Gert van Kuik met Peter Tromp... die een update geeft over diverse ondernemerszaken. We gaan eerst naar muziek van Simple Minds... met Promise You a Miracle. Peace.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 Nou, Janneke den Oude is de dame die dat regelt. Janneke den Oude is degene die de partijen bij elkaar brengt. En u zult begrijpen, meneer Van Kuijk, dat de halte staat voor 50% uit horeca en voor 50% uit retail bestaat. Dus de retail is niet zo blij met de verkoekte afsluiting nee, van de halte. Nee, die geluiden dus hoor ik ook. Dus twee partijen moeten bij elkaar gebracht worden.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 Mozart in Zandvoort. We hebben vorige week uh, Toos kaart, in de kaart, uitzending gehad. Kaart, vorige week was Toos in de uitzending, Peter. Ja, ja. Oh ja, oké. Okay, <laughs> dat, dat was prima. Dat komt volgende keer nog. Hoor je dat? Hé, <laughs> hey, uh, Peter, bedankt voor dit gesprekje. We komen ongetwijfeld nog terug bij de komende maanden. En uh, nou, veel succes met je klanten. Dankjewel. Oké, okay, groetjes. Hoi.